Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Boris Johnson heeft keihard gelogen over Partygate. Dat staat in een rapport over de lockdownfeesten die in coronatijd bij hem thuis waren. Toen hij premier van Groot-Brittannië was. En door te liegen heeft Johnson de Britse Tweede Kamer misleid, zegt correspondent Fleur Lansbach. Het is een stevig rapport. Er wordt dus echt duidelijk gezegd. Hij heeft gelogen, ja, Johnson zegt: dit is uh, dit is een, een, een, een aanval op hem als persoon. Een vergelding voor Brexit, zo noemt hij het ook. Dus ja, de vraag is inderdaad nu: van ja, komt er nu een einde aan deze. Ja, toch wel echt getalenteerde grote naam in het Verenigd Koninkrijk. Een einde die hij echt wel behoorlijk aan zichzelf te danken heeft. De onderzoekers vinden dat Boris Johnson 90 dagen geschorst moet worden, maar hij is middels zelf al opgestapt uit de kamer toen hij het rapport te zien kreeg. Bij het beroemde kasteel Neuschwanstein in Duitsland is een Amerikaanse toerist dodelijk aangevallen. Een andere Amerikaanse toerist raakte gewond. De vrouwen liepen samen met een man naar een uitzichtpunt toen hij een van de vrouwen lastig begon te vallen. De ander wilde haar helpen en werd toen van de helling geduwd. Daarna duwde hij ook de andere vrouw van het pad. Zij overleefde dit niet en de man is... Is opgepakt. Topsporters zijn minder emotioneel dan de gemiddelde Nederlander. Ze schakelen hun emoties uit om hun doelen te halen. En daar zit ook een keerzijde aan. Dat is een van de eerste conclusies in het onderzoek naar de topsport in Nederland. En het heeft deels te maken met de cultuur bij een sport, vertelt verslaggever Vincent van Rijn. Wat er eigenlijk bijvoorbeeld naar voren kwam is dat er vooral bij de judo-vrouwen veel verbale seksuele intimidatie naar voren kwam. Maar uh, we hebben twee jaar geleden een heel heftig rapport gezien over de turnwereld. Nou, zo erg was het bij uh, de nu onderzochte sportbonden gelukkig niet. De rest van de conclusies worden volgend jaar bekend. De onderzoekers gaan eerst nog een rondje maken langs veel sportbonden. Het weer, er is veel zon, maar in het midden en het oosten van het land hangen er steeds meer wolken in de lucht. Het is een graadje of 26. Morgen is er opnieuw veel zon en dan is het net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 20 files. De files met de meeste vertraging zijn op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Maarsen 10 minuten op A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelervaard 2 Zween een kwartier. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Haandam en Purmerend. 10 minuten op De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Amstelveen Stadschart. 10 minuten vertraging. De ring van Amsterdam tussen Afrit Haarlem en Afrit Volendam. 10 minuten op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 ja <middels>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 di de equilibrio dei sentimenti per de lei, per lei, per lei, lei. andrò cercare nei visori le chiavi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 It is what goes the light the light oh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 Formerò se vuole, saremo individisibili, estremi, indispensabili per lei. Il tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità. eternità a quei momenti che troppo presto. vanno via. The place. The place. Voord. Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord. Ik bring mezelf er tussendoor. Oh, mijn god, wat is het goord? Het lijkt hier wel op George Shore. Elke keer dezelfde diepes, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog, maar dus zo en ik.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 Van de sigaret, redden, maar gloednieuwe winter over hem. Maar rugge gaat en Loop maar wat mee te blerren, maar Kempiet niet de Rohanese. Vooraan in de Polonese. Rugge gaat en ik. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een recreatieplas in de Brabantse Eersel is het lichaam van een man gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man van 54 die gisteravond vermist raakte. Eerder vandaag werd bij een recreatieplas in Lid, ook in Brabant... het lichaam van een jongetje van 6 gevonden. Bij de bouw van de Prinses Margie-tunnel in de A7 is te weinig staal gebruikt. Ook was de kwaliteit van het materiaal niet goed genoeg, zegt Rijkswaterstaat. Daardoor ontstond roest en moest de tunnel vorig jaar maanden dicht. De Britse actrice en politica Glenda Jackson is overleden. Ze werd in Nederland in de jaren 70 bekend door haar hoofdrol in de BBC-serie Elizabeth R. Glenda Jackson was 87 jaar. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken en het is rond de 25 graden. FM, met een hoofdletterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zilverrit. Take me around the world and pack When my story ends Tries even matter anyway Focus on couple with the pain we're Only getting older by the day we're Only getting older Tries even matter anyway Focus on couple with the pain we're Only getting older by the day we're Only But I'm thankful that I'm still alive Cause there's so much more I'm left to find Does it even matter anyway? Focus on the with the pain Only getting older by the day Only getting older Does it even matter anyway? Focus on the with the pain I wanna dance around it I don't wanna smoke about it I just wanna dance around it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 Yeah. Mm, she holds her child to her heart Makes you feel like she blessed